Twee uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Nederland stuurt zo snel mogelijk zorgmedewerkers, zuurstoftanks en vaccins naar Suriname. Door corona is de zorg voor alle patiënten daar onbeheersbaar geworden. Het land kan niet meer instaan voor de volksgezondheid. De ziekenhuizen liggen vol, vertelt deze arts. Eigenlijk zien we bijna geen dag en nacht meer, want je wordt hey, continu... Wordt, hey, uh om patiënten op te kunnen nemen, intensieve zorg te kunnen leveren... en te kijken waar er nog opschalingsmogelijkheden zijn. Vanaf maandag zit Suriname in een totale lockdown. Door ook kinderen vanaf 12 te prikken... kan het coronavirus deze winter beter onder controle blijven. Dat zegt het RIVM. Minder mensen raken dan besmet met het virus. Europese controleurs hebben het Pfizer-vaccin al goedgekeurd voor kinderen. En Nederland moet daar nog iets over besluiten. Volgens minister De Jonge is het de vraag of het nodig is als al genoeg volwassenen een prik hebben gehad. De Boekenweek is afgetrapt in Purmerend. Deze voor jou. Dank En nou heel goed. De minister gaf hier het eerste Boekenweekgeschenk aan schrijver Hanna Bervoets. Die krijg je ook als je deze week een boek koopt. De Boekenweek zou eigenlijk in maart zijn, maar door corona is alles opgeschoven. Boekwinkels waren in maart nog dicht en die ontvangen altijd schrijvers tijdens deze week. En al over twee weken zitten we hier middenin. We zijn er weer bij Maar massaal in de oranje stemming zijn we nog niet. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders nu met het EK bezig is. Dat was vorige keer 52% rond deze tijd. En het komt door, daar is hij weer corona, zegt een van de onderzoekers. Er is natuurlijk ook weinig contact tussen spelers en fans. Weinig op tv vergeleken met normaal. Weinig interviews, et cetera. Dat speelt allemaal mee. Het weer dan nog. In het binnenland hangen wat wolken. Voor de rest is het droog en zonnig. 16 tot 20 graden is het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Frieze van de ANWB. De werkzaamheden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... zorgen voor 8 kilometer file tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. De vertraging is ongeveer een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Een heel artikel over de vergelijking tussen Scheveningen en Zandvoort. En waarom het in Scheveningen dan wel zou kunnen lukken. En dat het zo lang moet duren in Zandvoort. Ja, nou gaan we de Zuidboulevard uh, opknappen. Ja. Boulevard uh, Palensloot is een ontwerp uh, gemaakt. En uh, ja, iedereen uh, vond, het, uh, vond het wel prachtig eigenlijk. En nou is er een proefvak uh, uh, aangelegd, zeg maar. Dus ja. dan kan je een beetje zien hoe het uh, gaat uh, worden. En er komen echt heel veel uh, commentaren op. Want uh, ja, ze gebruiken ook een soort uh, ja, lichtere tegels, zeg maar. Ja. En uh, die schijnt uh, ja, in de zon uh, gewoon uh, verblind te worden door, uh, door het licht. En oh. uh, zo zijn er wel uh, veel meer opmerkingen. Waaronder ook de plek van de bankjes. Goed, ook dat, uh, ja, nou, goed, in ieder geval dat wordt, wordt vervolgd. Wat gaan we doen, uh, luisteraars en kijkers? Uh, uiteraard uh, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda voor u klaar liggen. En, nou ja, met alle...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 Uh, die begin, de streamers die, uh, hebben een afscheidsconcert in nee de Rotterdamse Kuip. Ja, maar het wordt uh, alleen maar gestreamd, toch? Ja, het wordt alleen maar gestreamd. Okay. En, maar het is een einde van een periode. Want evenementen mogen weer onder bepaalde regels, uiteraard. Nou ja, daar hebben we het nog wel even over. Goed, Sos uh, Live. <laughs> jij bent aan de beurt. Vandaag ja, een... ja, dat dacht ik al. Ja, ik ja. dus, ben benieuwd wat dus, het wordt. Dus uh, afgelopen nacht uh, heb ik de hele nacht uh, wakker gelegen... om uh, <laughs> tot een uh, goede uh, Sos uh, Live te komen. Maar ik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 Over de stand van zaken uh, in de, met name met de aanzien van de sport. Uh, tien over drie, collega Joop van Nest aan de telefoon. Ik zou zeggen, uh, uh, en veel muziek natuurlijk. Ja. En mooie muziek. Nou, <laughs> ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk mooie okay, muziek. Tuurlijk okay. mooie muziek. Dus nou, blijven uh, luisteren en kijken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 just too much Zandvoort, Zandvoort.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 with no and Laying the pipe just right I'm old fashioned, Having a good time dancing and laughing. While all my homies got the club cracking. Gotcha and I ain't gonna leave. Hold you down till you rest in peace. The last man standing we gonna see. it. Hey, hey, hey, hey, I'll fight for you. Hey, I'll fight hey, it. When you spend hey, it. May hey, hey, he bless you he bless when you can. Hey, no hey, more feeling, feeling down. down. Oh, It's time to hit the town. Het is echt van Zon, Zee, Zandvoort en Zomberiets.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 En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe en draait de wind naar het noorden. Nou, Albertjan, heb je korte broek al gestreken of niet? <lacht> nou, <lacht> of laten strijken? Vrijdag misschien, maar ik moet eerst naar de zon <lacht> Heel goed. <lacht> het is een nou ja, wit. We, we krijgen lekker uh, zonnig weer uh, de komende dagen. Heerlijk genieten van de zomer. Dat was het weer.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 We'll be old.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 En uh, ja, dan moet er, het botenhuis moet gebouwd worden. Zo'n boot kost minimaal een miljoen euro. Hallo. Uh, ja, dat, en er zijn een aantal uh, stations die allemaal een nieuwe boot krijgen in diverse klasses. Ja. ja. en het geld is niet oneindig. En De KNR nee. krijgt natuurlijk geen geld vanuit overheidswegen. Dus allemaal geld uit donaties, uit crowdfundings, uit uh, uh, legaten, erfenissen, et cetera. En uh, ja, er is, er is ontstaan het idee van joh, jullie moeten ook maar zelf gaan doen. En dat wordt wel allemaal...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 Nou ja, ook. Je kan bijvoorbeeld ook, ook uh, als je in, uh, zou kunnen bedenken, uh, in, in de verzekeringskwestie bijvoorbeeld, stel dat dat op een op het strand rijdt en er roept ineens iemand van: ja, u bent over mijn surfplank heen gereden, mag ja. ik even vangen? Nou. Nou, dan, dan heb je zo'n camera natuurlijk uh, op, op dat. Uh, hey Paul, die voertuig... moet er wel een beetje wennen hoor, want je zei: ik uh, ben over mijn surfplank heen gereden. Ja, ja, ja. ja die dus zit in de waterbusiness nu, hè?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 en dat we daardoor op snelle termijn die 1600 euro binnenkrijgen. Wat is jouw passie met de KNRM?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 Maar uh, daarna volgden meer projecten. Ja, Paul, ik, uh, ja. ik ga maar je mag, hangen. Mag, en mag, dat... Ja, maar mag ik wil nog heel even. Okay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 Uh, ga naar de KNRM, daar kom je ook voor zelf bij uh, methode om geld te, te doneren... Ja. voor uh, noodzakelijke uh, investeringen in de KNRM, boten. Ja, zo is het maar net. Het is een uh, mooie actie van uh, Paul Olieslagers. De crowdfunding voor uh, de KNRM uh, Zandvoort Om inderdaad uh, geld voor uh, extra dingen zeg maar, uh, bij elkaar te kunnen krijgen...